Uur. Het is door al negens met het NOS-journaal. De commandant... de verklaringen over het executeren van de kapers aantoonbaar leugenachtig. In de Telegraaf zeggen ze dat de enige tuige die in 2011 zijn verhaal deed... nooit in de buurt van de punt is geweest. Ook was hij zeker niet bij de briefings waar de mariniers werden voorbereid op de actie. Volgens hen werkte hij wel bij de marine... maar was hij als bottelier verantwoordelijk voor de inkoop van voedsel... De identiteit van de andere getuigen hebben ze niet kunnen achterhalen, maar ook zijn beweringen zijn volgens de ex commandante aantoonbaar onjuist. Hij zegt dat iemand uit Den Haag de mariniers op twee briefings op het hart drukte dat er geen gijzelnemer mocht overleven. In Antwerpen zijn vijf mensen gewond geraakt bij een hotelbrand. Twee slachtoffers zijn in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De brand brak rond zes uur vanochtend uit in een appartement op de derde verdieping van het hotel in het centrum van Antwerpen, waar op dat moment dertig mensen in het gebouw. President Trump heeft een vluchtelingenstop voor vier maanden afgekondigd. In die tijd wil hij het Amerikaanse asielprogramma herzien. Daarna wil hij alleen vluchtelingen toelaten die goed gescreend kunnen worden... en die positief tegenover Amerika staan. Met de vluchtelingenstop lijkt Trump een uitzondering te maken... voor christenen uit moslimlanden. De Britse acteur John Hurt is overleden. Hij is onder meer bekend van zijn vertolking van The Elephant Man in 1980. En twee jaar eerder speelde hij een hoofdrol in Midnight Express wat hem een Golden Globe opleverde. Verder speelde hij in verschillende Harry Potter films. John Hurt leed aan alvleesklierkanker, hij is 77 jaar geworden. Het weer vandaag bewolkt, blijft tot vanavond droog, het wordt 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking en dan vooral in de noordelijke helft kans op regen. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Dit was het Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Toebak leeft. Het met een, duur, een grote pijraad hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde bij Toebak leeft, bij ZFM. Als je nou niet wakker bent, dan ben ik het ook niet hoor. Nee, als je nou niet wakker bent, dan ben ik er gewoon niet. Drat een fijne muziek, Nothing But Tears, en Wake Up Call, vijf minuten over negen. En kijk je in het verleden, wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, oh. vertel, een oh. stukje geschiedenis krijg je voor je kisten hier. Zeker weten. 1887, ze beginnen voor het eerst met de Eiffeltoren te bouwen. En uh, de Eiffeltoren werd tussen 1887 en 1889 gebouwd... ter gelegenheid van de wereldtentoonstellingen die openging dus in 1989. Hij deed de er wat langer over. En uiteindelijk was hij toch op tijd officieel uh, kon die geopend. Op 6 mei uh, 1989. En uh, er is natuurlijk ook uh, Gustav Eiffel. daar is hij naar vernoemd. En het uh, maffie zit er ontzettend veel klinknagels in. En mensen denken altijd dat, dat hij ter plekke uh, ge geklonken is met al die nagels. Echt duizenden zijn er, uh, voor gebruikt. Dat is niet helemaal waar. Want heel vaak in de workshop hebben ze gedeeltes gemaakt. En die hebben ze toen naar boven getakeld. Ah oh ja. Dus uh, het zit toch even iets anders in elkaar dan... Uh, ja. En het zou eigenlijk, na twintig jaar zou je eigenlijk weer gesloopt worden... Maar het trok, zo, het trok zoveel mensen aan. Elke keer dachten ze, nou, is wel een trekpleistje. Laten we het gewoon eens aan. Een beetje stom. je, gebruik gewoon 20% van de opbrengst... voor de instandhouding van of zo. Ja, en uiteindelijk en, gingen er nog antennes op. En uh, lichten. En elke dag is er nu een soort laser, le, laser show, Een laser show. Dus het is gewoon echt... Uh, nou, iedereen gaat erheen om te kijken. En ook als je naar Parijs gaat. Vertel. Ja, en But, diezelfde dag dat die is de eerste steen gelegd werd werd er in een sneeuwstorm in Montana... werden de grootste sneeuwvlokken ever gemeten. Ja. 38 bij 20 centimeter. Ja, dat is ongeveer een A4'tje. Ja, precies. Dus uh, de, als je There's een sneeuwvlok no één op je gezicht... Oeh, je hele gezicht is... Dan dus je dat gewoon. Ik, echt bizar <laughs> gewoon. Echt. Hoeveel uh, ja. centimeter was dat? Weer 20 centimeter bij 38, 38 centimeter. Bij 20. Mm. ja. Dat is gewoon een A4'tje zo'n beetje, denk ik. Dit is een A4'tje. Ja, dat, je, je gelooft toch niet dat zoiets gewoon in de lucht kan blijven hangen ook, hè? Dat maar vind ik ook wel Dat is ook gewoon leuk. mooi. Australië in uh, 1788 ze daar een strafkolonie en uh, uh, weet je, James Cook was daar ook een keer geweest en hij kon niet zoveel met het land. Hij zegt, ja, we moeten dan met het land. Nou ja, ja die impelingen, wat zijn natuurlijk ook weer al brits, ons er rond. Maar goed, misschien kunnen we daar zeg maar wat gevangenen naartoe verschepen en die, en die gevangenen werden naartoe gebracht. En die hebben Plus hebben plusminus zeven maanden zaten ze aan boord van een, van een schip. Hè? Dat is echt bizar als je ja. lang ho hoort hoe lang ze aan boord waren vo voordat ze daar waren. Uiteindelijk hebben ze daar, zeg maar, uh, moesten ze daar allerlei arbeid verrichten. En ja, hoeveel met... kwamen er heel aan? Dat is ook nog de vraag. Nou, daar al die tijd aan boord. Daar lees ik niks over. Maar het is echt, ging over iets van de 600 mensen gingen daar naartoe. Met ook een soort militairen die het moesten begeleiden. En die militairen gingen ze ontzettend misdragen. Illegaal uh, drank stoken. En een moest daar een andere, hogere plaats naartoe worden gebracht... om er weer een beetje orde op zaken te stellen. En uiteindelijk werd er natuurlijk in was het 1850, zo een tijdje geleden... later werd er goud gevonden. En toen werd het echt een, een interessant plekje om naartoe te gaan. Oh. Maar heel veel mensen zeggen natuurlijk nog... Ja, Australië worden toch alleen maar criminelen? Ja, precies. Zijn allemaal allemaal ja, ja, van Kring nee. nee. Goed, Dat was in 18, ja. uh, 1788. In 1986, dat is uh, ietsje later... Uh, de Space Shuttle Challenger... die explodeert 73 seconden na de lancering. Het ongeluk kost alle zeven bemanningsleden... onder wie de lerares Christa McAuliffe het leven. Nou, Ik weet het inderdaad nog van... Uh, dat kwam ze op het tsunami. en ook die verblufte familie die had zo van... Oh, wat gebeurt daar? Ik heb me ook gisteren beelden Beeldenburg zitten kijken. Het is echt bizar. De mensen staan op de tribune te kijken, redelijk dichtbij. En dan gaan ze, nu hoor je nog niks. Dan gaan ze gewoon de lucht in. Het gaat allemaal goed. En dan geven we het even later. En dan komt die explosie. Ja, iedereen gillen en in paniek. Wat dit, dit? Wat is dit? Het is echt bizar. Maar en, ze is uh, onsterfelijk geworden, die uh, lerares. Ja? Yeah? McAuliffe. Er is een krater op de maan naar haar genoemd. Een McAuliffe krater. Oké. Okay. En in, in New Hampshire, in, uh, in Concord. Er was een pla planetarium naar haar genoemd. En ook zijn heel veel scholen naar haar vernoemd. Okay. Dat is net zoals die eerste vrouw die vloog. Daar is ook heel veel naar nou, op Die uh, Amelia ja. Earhart. Ja, die later helemaal verdwenen is uh, ja. van de kaart. Dus zie dat je, ze dat dat, dat, ja. is onsterfelijk geworden door te sterven. Dat is heel raar eigenlijk, maar ja. het is wel zo. En het maf idee is dat ze de explosie eigenlijk gewoon <coughs> overleefd hebben. Hè? De, de, de explosie was niet zo erg, maar uiteindelijk vielen ze met 200 km per uur viel ze op het water. Ja, daar waren ze niet op voorbereid. Oh, dus, dus ze leefde nog. Dus ze leefde nog tijdens de val, leefde ze nog. Oh? Dus dat is wel bizar dat je zegt: de familie staat al te rouwen terwijl je zelf nog leeft, en dan pas wel je op het water dan ben je best dood. Dus dat is uh, okay. ja, maf om daarover na te denken. Goed, uh. Uh, verder was natuurlijk: Albert Einstein uh, uh, had nog iets. Ja. Je, wat, ja, wat? In een redenvoering in Berlijn beweert hij dat het universum gemeten kan worden. Oh ja. Maar hoe groot is het dan? Waar is nou, de, de, de, ik heb het nog steeds hoor: waar is dan het einde? Ja. En waar zitten we dan in? Want ja, dat is voor een Nederlander, een, Nederlander, een wereldbewoner, ja. die gewoon niet voor te stellen. Dat er, er, er moet ergens een einde zijn. Van, tot hier en niet verder. Ja, en dan maak maar je dat een... is dus gewoon niet zo. Nee, het, het daait uit. Het wordt groter. It's beyond imagination. Ja, nou, Absolutely. Albert ja, is... Einstein komt regelmatig weer terug. En soms worden zijn theorie of wie weer weer echt of juist bevestigd. En dan probeer ik soms ook mee te, mee te denken. En dan haak ik toch even met af. Nee, sorry. Echt, daarvoor zat ik ook om de MBO. En op lage, wat lagere school. Hè? Dat soort dingen. Goed. Tot zoveel een stukje geschiedenis straks, de verjaardagen. Wie zijn er allemaal jarig of zijn jarig geweest, natuurlijk. Dat, we zijn ook altijd op aandacht aan. De gaan. Eerst even een mopje muziek, dames en Oké, okay, go, ik heb ze weer ontdekt. Million Ways. Sit back, matter of fact, these and toy and turn and try and charm and hiss and play in the crowd. Play that song again, another couple clown up in and not a glance, a half hearted ball. I'm gonna It's just a van de radio-videoclipjes. Begon met de lopende band in een gym. En later met uh, auto's door de woestijn scheuren. Met allerlei dingen aan de auto die dan muziekinstrumenten uh, aantikten. En dit is nog een vrij onschuldig clipje wat hierbij zit. Dat is met honden volgens mij. A Million Ways to be Cruel. Van oké, ko. Kwart over negen. Uit Zonnig Zandvoort. Man! Ik ga straks nog even een lekkere duikje nemen uh, in de zee. Nou... Oh. Oh, dan wil ik wel even kijken. Ja, voorzitter. <laughs> ik ga het opnemen, Wat? hoe je gilt als een meisje als de dame zo koud is. <laughs> koud hoor. Echt heel erg koud. Ja. Zo. zo koud is het. Nou, het is uh, even tijd voor de verjaardag. Ja. Wie is de jarig? Nou, onder andere kunnen we vertellen dat uh, uh, Tante Leen jarig zou zijn geweest. Ja. Tante Leen. Ja. Uh, cool, dat is echt heel lang geleden. Uh, Vries ver mijn geheugen eens op. Hoe klonk dat dan ook weer, Tante Leen? Diep in mijn hand is er maar één, dat ben jij. Jij? Jij bent toch al alles voor mij. Ja, heerlijke tijd. Tante Leen leefde tot 1992, werd 80. En had onder andere hit met diep in mijn hart. Dus uit de, de ja. stal van uh, Johnny Jordaan en zo, dat soort dingen. Willy Albert. Dat was een gabbertje. Een gabbertje. Oh. En zei, wat mooi is dat ze eerst de eerste kost ver, ver, ver, verdiende... als schoonmaakster en garnalenpelster. Oké. Okay. En dan was ze dus onder het uh, soppen in het café... Zong ze om de gasten te vermaken voor de lol. En toen hebben die haar ingeschreven voor het talentenjacht bij Bovema. Ga Om de beste stem van de Jordaan te vinden. En toen, ze de, toen, toen kreeg zij de tweede plaats en Johnny Jordaan de eerste. Oh, wat leuk. Dus ze was de nachtegaal van de Willemstraat. Natuurlijk, nee, ze had lekker zo'n snik in de stem. En kan ja, ik kan het altijd leuk, wel even waarderen hoor. Nou, diegene die ook jarig zou zijn geweest. Uh, uh, Arthur Rubenstein, ook echt heel oud geworden. 95. Dat is die man van de piano natuurlijk. Uh, hoe klonk het ook weer, Rubenstein? Ja oh. yeah, ja. Yeah. Misschien draai ik het een keer. Dan wordt dat waarschijnlijk op een begrafenis of zoiets dus om mensen extra te laten huilen. Ons lukt het ook waarschijnlijk. Als amerikaans Je ziet ook inderdaad een fotootje erbij van ja, ach. Echt op hoge leeftijd speelde hij nog, hè? Op, op hoge leeftijd speelde hij nog. En dit is misschien een beetje een sufstuk. maar hij heeft ook best wel muziekstukken gespeeld. Ben je heel veel emotie. Wie is er ja. nog een jarig? De vader van. Uh, ja. de Mosse koningin? Ja. Zulke Gorg Zoriquieta. Ja. Een beetje dom dus, uh, hè? Hij is van 28. Dus hij, volgend jaar wordt hij 80. Okay. Nee, 90. 90, 90 alweer? Oh man. 19, zoek het uit. 28. Ja. ja. Dat is echt. Ja, dus nee. hij is uh, 89 geworden vandaag. 89, ja. Wow. Vandaag is ook jarig Frederik Spicht geworden. Uh, 62 Frederik Spicht. Ja, ik moet altijd even denken wat voor muziek maakt ze. Nou, even een van die platen die ze maakten over Rotterdam. Slaapt. Rotterdam, Rotterdam, staat zonder hart. Een mooi stem met een scherp randje eraan. Rotterdam, Felix Bech, 62, vandaag ook jarig. Elijah Wood, oh ja. hij is van 1981, denk je wie is dat ook weer? 63. Hij speelde, 36. hij speelde Frodo in Lord of the Rings. Oh ja. Ja, en hij had altijd van die mooie ogen. Hij heeft, ja, hij heeft altijd van die mooie van die ogen... waar je in kan verdwijnen als vrouw, ja, denk ik. Dat, dat, dat je echt denkt, van, hij is helemaal alleen... en kom hier, ik help je wel. Uh, Nicolas uh, ja, Oh ja, ik zie hem nu op de foto. Ja. Nicolas Zaccrozy is vandaag ook jarig. Hij wordt... Uh, 75, moest even kijken. Dat is natuurlijk de ex-president van uh, Frankrijk, toch? Ah, ja, ja, ja. ja, ja. We hebben weer een hele andere wijn. Dus dat is wel leuk, hè? En verder, wie? Ja, Martijn Fischer. Hij speelde heel veel in de musical. André Hazes. Martijn Fischer. Ik heb er geen beeld bij. Nee? Heb je een foto? Ja, ik je kan een foto. ga even zorgen dat je het kan zien. Waar is hij? Oh, hier. Oh, die? Oh ja. ja, die is zeer populair, hè, momenteel. Ja, hij speelt en, ook uh, onder andere in de, de, nieuwe, de laatste serie, uh, die is net afgelopen, Petticoat. Ik zag mijn uh, dochter er keer naar kijken. En The Passion, heeft hij Jezus gespeeld oh, vorig ja. jaar? dat was niet helemaal gepast, vond ik zelf. Niet? Uh, hij is niet echt een Jezus, kom op, zeg. Oh. Nee, maar zeg, hij heeft ik heel ik veel nog gespeeld, wel. ook in het Glazen Huis, en de gozer vrouwen. En onderweg naar morgen, en Vrijland, en zo. Het is echt uh, wel een bekende acteur ook. Ja, ja. natuurlijk is hij een heel bekende acteur. Hij kan ook goed spelen, ja. Maar Jezus is hij niet. Laten we dat de volgende keer even anders doen. Ik heb een bepaald beeld van Jezus. En dat moet wel een man zijn met een baard. Met je gespierd torso. Dat wil ik. Ik wil niet een. Nee. Jij, ja, dat doen we jou als Jezus. Ja, gespierd torso. Je hebt wel, jij hebt wel een beetje dat gespierde magere. Gespierd torso. Ja, ja precies. Ja. Ja, nee, oké. Leuk om te horen dat ik al gezien word als in Jezus. Heel goed. Ja. En verder, diegene die ook nog jarig is. Uh, uh, ik had toch een, ja, Sjaaptje Dijkstra. Ja. Wordt vandaag jarig. Is 75 geworden. Sjoukje Dijkstra, is dit van het schaatsen? Oh ja, ja. onze schoonheid. Wat hè? Sjoukje Dijkstra Nederland. Oké, okay, ze gaat schaatsen nu. Dat komt zo. Hoe met de schaatsen? Echt zo leuk om te zien weer. Surf muziekje. Ja hoor, pas op. En als je ook die beelden ziet, mensen staan gewoon aan het ijzen met een lintje met een stukje touw ervoor. Ze kunnen zo het ijs oplopen, zo van Sjoukje, goed gedaan. En dan maakt ze alleen huppeltjes en dan wordt er geapplaudisseerd. Was dit haar muziek waar ze op danste? Ja, dat was een muziek. Waar ze haar, uh, ja. haar tour had. Haar oh, tour. dan maakte ze salto. Och, schitterend. Oh. oh, mooie beelden. Kijk even op uh, YouTube en dan zie je jou ook direct weer uh, voorbij oh, gaan. Oh, ga hem even opzoeken en delen van op onze Facebookpagina. Erg heilig. Goed, Tot ja. zover of ja, heb je nog ja, meer? Nou ja, weet je, ik heb Susan Howard van Dallas. Ze speelde Donna in Dallas, Susan Howard. Maar die is van 44, die is dus ook al 73. Dat vond ik zo'n een leuke meid, Susan Howard. Ik zal je dus gewoon even laten zien. Donna. Later, maar hebben we hebben ze zien. Nick Carter is ook nog jarig. Die is natuurlijk ook van... Uh, de, de, de, de Backstreet Boys. Die is uh, ook nog een jong broekie, 37. Oh die? Ja. ja, ja Susan, leuk, Howard. Susan Howard. Heel mooi om te zien allemaal. Goed. Volgende, jaar de vol volgend jaar, volgende week de volgende mensen die jarig zijn. Ook weer een stukje geschiedenis natuurlijk... Nu heb ik last van stemmen. Oh, Sherry Glazer, hier in de zaterdagmorgen-Nurge-Reach... Ik ben thuis, er is niemand. en uh, Ik heb een fles whisky en uh, ik heb kook uh, Sorry? Weet je niet. Had je dat ook? Of we zaten alleen in mijn hoofd? Heel straas Goed, de, de season wild one van Cherry uh, Glazer. Onbekend beetje maar leuk. Een beetje, een beetje vage muziek op de zender. Moet soms een beetje kunnen hoor. We zitten nog even te kijken. Straks onder andere de Hollandse Keuze. Iemand die vandaag ook jarig is. Peter Schilling. En we waren hem even vergeten. Schilling. Die heeft ooit de plaat gehad. Schilling. Holly gelost Dank. Wat dat, was eigenlijk, uh, ge, dat vond ik wel leuk. Het nummer was uh, geënt op uh, het nummer van uh, Major uh, Major Control van Major Tom. Ja. ja, leuk hè? Altijd grappig als mensen dan nou verwijzen naar een of ander plaatje. Dan ga je er toch naar luisteren en denk je, denkt, oh, wat, wat, wat bedoelt hij dan? En wat is de verwijzing? En Vertelt hij nog iets meer over Major Tom, die ja. eigenlijk een junkie is? vandaag daar verwees. David Bowie later ook weer mee. Met Space Oddity. Of nee, met uh, Ground, uh, als dashes, dashes, dashes ding. Zero to... Ja, precies. Nou goed, zoveel informatie over David Bowie gaat de laatste tijd. <tie> Te veel. Het loopt over bij mij gewoon. Oh, nou, ik weet okay. niet of gisteren nog, uh, uh, uh, nog een keer... Jinnik heb gekeken. En ze hadden iemand uitgenodigd... die, die had het over dat we allemaal gezonder moeten gaan leven. Oh. Dat is echt iets hey, van we de, de laatste tijd. Dat nieuw, he? ja. ja, ja, ja, en, oh, ja. Uh, en die had zoiets van... Uh, we moeten eigenlijk in kaart brengen hoe iemand leeft. En die zegt dat je op vrij jonge leeftijd tussen de 20 en 30, al kan zien... Waar mensen later last van zouden kunnen krijgen. Dus dan zou je eigenlijk al maatregelen kunnen nemen. Dat is dan gewoon DNA-onderzoek? Je kan tegenwoordig toch uh, een scan maken. en wat je ja. zwakke punten zijn? Nou ja, dat, dat, dat zegt ze van dat moeten we meer gaan doen. En dan wil ze samen met de verzekeringsmaatschappijen uh, daarna gaan kijken. Dat oh. denk ik, oh, nee. oh Oké, okay. okay. dus dan heb jij een slechte vooruitzicht. En gelijk, what? Wow. Die premie omhoog. Ja. En dan krijg je, zeg maar, verzekeringsmaatschappij... krijg je tips. Eh, nou, tips. In het begin zijn het nog tips... maar later zijn het gewoon toch wel van... jij wil bij mij een verzekering afsluiten... dan is het wel, dit zijn de gedragsregels. Hou je aan die regels. En als je je niet houdt, dan krijg je dus een boete of je wordt er gewoon uitgegooid. Oh, ik zie wel kans op heel veel nieuwe banen. Het zijn dan mensen die dan gaan kijken of die mensen wel doen... wat ze, wat ze moeten doen. Ja. En dan word je dus, worden er foto's gemaakt. Dat worden dan verzekeringsdetectives. En dan word je gefotografeerd als je een keer een frietje eet. Ja. En dan gelijk wordt het opgestuurd en je krijgt een boete. Ja. Oh. Ja, want je wordt, zodra je die frietent binnenkomt, word je gescand. Oh. Ja. En uh, je kan natuurlijk niet meer met zwart geld betalen. Want dat is over een paar jaar ook verdwenen natuurlijk. Dus alles wordt ook. Ja, je hey, boodschappen worden doorgestuurd aan de verzekeringsmaatschappij. Alles wordt in de gaten gehouden de verzekeringsmaatschappij. heeft gewoon het beste met jou voor. Hè? Dat hebben we afgelopen tijd ook gezien. Die hebben er gewoon echt het beste met ons voor. Die hebben die, lijntje, die lijntjes heel kort gemaakt. Via de vierde ministers hebben het allemaal bedacht. Maar het mag is wel. In hetzelfde programma zaten ook twee andere mensen. Je uh, was het ook die man van Koten. En... Uh, nou ja, nog een man. Die had een programma dat heette... Hoe heette het ook weer? Uh, uh, Leven in de brouwerij. Die gingen allerlei brouwerijtjes in Nederland langs. Oh, leuk. Om te kijken hoe er bier gebrouwen werd. En dat gingen ze ook uittesten. Terwijl er ook deze week een of andere organisatie bezig was met... Je moet dus wat minder drinken. Ja, je hebt toch een veel, maand lang niet drinken. je hebt een challenge of zo, hè? Ja, 30 dagen ja. niet drinken. Ja. En nou, ik heb al drie van, dagen niet gedronken nu. Het, ik bedoel, dit is, dit is een staatszender, hè? Dit is Nederland 2, of Nederland 1 was het. Die zegt wat ik moet doen. En dan krijg ik dus eerst voor me kiezen, je moet gezonder leven. Maand lang niet drinken, dat is goed voor je. En dan krijg ik twee van die idioten die gaan vertellen... dat oh, is het best wel lekker om zelf bier te, te tappen. Ja. Bier ja. te brouwen. Wat is dat voor aardigheid? Het ja, is duidelijk wat ik moet doen. Ja, dus ja. nou, het was leuk om te zien dat ze er zoveel uh, lol in hadden om zelf bier te brouwen. Ja, daar word je wel lollig van mee. Daar word je lollig van mee. <lacht> lol, ik denk niet dat dit de bedoeling is, dames en heren. <lacht> het is niet de bedoeling dat ze zeg maar, uh, ons enthousiast gaan maken om zelf dingen te gaan brouwen thuis. Ik ga dus Rusland. De, ik denk dat jij voor die verzekeringsmaatschappij moet gaan werken. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Ik wil gewoon duidelijkheid. En ik ben zeg, je zelf... kijkt naar mij. Ja, en ik drink ook niet meer dan. Uh, nou, voor mij hoeveel glazen per week zal ik drinken? Vier, denk ik. Vier glaasjes bier. Vier glaasjes bier, denk ik. En dan uh, verdeeld over vier dagen. Uh, nee, over zeven dagen. Nee, maar ik bedoel <laughs> dat je gewoon één biertje hooguit drinkt per nee, keer. Nee, ik drink halve biertjes, drink ik. Ach. Ja, het ja. Is wel, het is, ik ben wel degene die heel veel weggooit. Of mijn vrouw die ziet... Oh, oh je moet hem weer niet doen. Dan gooi zij hem achterover. Oh, kijk. Dus ik weet niet hoe ver, op, hoe ver zij komt. Ah. Maar ze drinkt er ook nog bij, zeg maar. Naast jouw bier, drie centen. Oké. Als die daar, verzekeringen hoor. maar zich bij het in de gaten hebben hoe wij bezig zijn. Echt. Ik krijg jullie een vermindering van de premie. Ja, echt wel. I de white door open for me. Dead leaves upon the grass. I walk myself clean through 70 dreams. We broke like a paper scheme. But when it breaks, don't cry. I'll always hold some place for you alone. You get under me This is the last time Don't say it's the last time Call me up Het doet echt de jaren 80 aan, maar het is gewoon redelijk hip. En het heet een Getaway. Het is alweer. Het is precies half tien. Nou, dat gebeurt niet vaak, dat het precies om half tien gebeurt. Maar het gebeurt dus nu wel. Het is tijd voor. De Zandvoortse Berichten. Heeft u een momentje, je moet even de jingle instarten? Ja, welkom bij de lokale radio. Zandvoortse Berichten. Het is uh, half tien. En ik zit vandaag in de kant te lezen uh, dat onder andere de werkzaamheden op. Uh, ja. Uh, op het Stationsplein zijn begonnen. En uh, ze, hierna hebben ze nog wel uh, ruimte gemaakt voor mensen die daar een auto parkeren. Dat kan nog wel. En dat gaat wel een tijdje duren. Maar het moet allemaal heel mooi worden. En de tijdelijke halte bij Jacob van Lennert. De straat is wel een uh, geplaatst, zie ik nog wel. Dat mensen die daar wachten op de bus nog wel uh, droog kunnen staan. Maar het, is, uh, het ligt er redelijk overhoop. Maar we hebben de plannen ook allemaal in kunnen zien. Heb je nog bezwaar gemaakt? Jan Zandvoorten? Nou, nee. Ik heb geen bezwaar gemaakt. Maar ik weet dat het bezwaar gemaakt wordt door burgers. Omdat er aan de ene kant staat er dus Amsterdam Beach, en bij de andere is aan Zee. Oh. En dan worden sommige Zandvoorten. Ja, hallo, we zijn geen Amsterdam, weet je. Zodemiet erop, weet je. Ja, dan krijg je dat. En ik heb dan zo van. Nou ja, weet je. Als het er allebei staat, dan kan ik er nog wel in vinden. Want vanaf Amsterdam ga je daar naar het beach. En denk je, nou oké. Ja. Weet je, voor. Maar het is We zijn geen Amsterdam. En ik weet ook niet hoe het nu met Haarlem. Wat Halem ervan gaat zeggen. Nee, wat, heeft er niks we zijn helemaal zeggen. klaar met Amsterdam. Want al die mensen die uit Amsterdam elke jaar hier naartoe komen. en die, die camping hier bezetten. Hè. die ja. zei, de bezetten die camping al jaren. al tientallen jaren. Er is geen plek meer voor andere mensen. Die moet het afgestolen te worden, toch? Dat was toch het plan? Ja, zoiets ja. ja zoiets was het. Nou goed. Verder uh, nog andere standwoordse berichten zijn. dat uh, Nami Lustro en Giselle Mansvelder. Uh, zijn al jarenlang hartsvriendinnen. Zolang het jaar lang uh, kan, want ze zijn niet zo heel erg oud. Maar goed, uh, ze zitten in de groep 7 uh, en 8. En ze hebben zich opgegeven voor de beste vrienden quiz. Al een paar keer. En elke keer lukte het niet. En elke keer ze waren te jong of ze waren niet op tijd. En uiteindelijk de derde keer, jawel, waren ze uitgenodigd. Ze moesten nog door een selectie in. En uiteindelijk hebben ze meegedaan. Een hele dag zijn ze bezig geweest met opnames. En ze moesten ook verschillende kleren meenemen. Want uh, er waren twee afleveringen. Hebben ze in één keer opgenomen. En uiteindelijk, uh, hoe het afgelopen is, uh, mogen ze er nog niet zeggen. Dan moeten ze mums de woord, zeg maar. Er is wel een geldbedrag opgehaald voor de KNRM. Voor de reddingsmaatschappij hier in Zandvoort. En een gedeelte mochten ze ook zelf houden. Het was dus gesplitst. Een bepaald gedeelte is dus voor een goed doel. En een bepaald gedeelte is voor hunzelf. En hun moeder zei er zelf al... het geld wat ze hebben gewonnen, daar hebben ze al voor gewinkeld. Dat is al verdwenen. Het is leuk om te zien deze... Naimi Lustro en Giselle Mansvelder... hebben dus meegedaan met de Beste Vrienden Quiz. Andere Zandvoortse berichten zijn. Ja, nou ja, ik, ik zit nu te kijken op de nieuwe website... van de gemeente Zandvoort. Want ja? ik heb gisteren wel gehoord... dat, er, uh, dat het uh, uiteindelijk goed gekeurd is in Haarlem... dat, uh, dat uh, we samen gaan smelten met... Uh, Qua administratie en zo met okay. haar. Dus, maar ik kan het gewoon niet zo goed vinden eigenlijk. Moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Maar uh, wat ik wel uh, weet is dat er uh, komende zondag... is er een soort... Uh, uh, Eukomenische nou, ecumenisch dienst. Ja. <laughs> en die is dus uh, in, uh, in de protestantse kerk. Maar de eerste... Het is een uh, Thaizé-dienst. En het is nu tien jaar geleden... dat we een handjevol Thaizé-fans elkaar vonden... Want ze waren allemaal in het Franse dorpje Thaissé geweest. En dat was een kloostergemeenschap voor ecumenisch ingestelde christenen. En uh, waardoor dus uh, ook protestanten, katholieken en allerlei anderen bij elkaar komen. En hun, hun kracht erin is dat ze een, soort, uh, een beetje chanten. Dus mooie muziekjes. En je zingen ze, tot ze totdat ze geen zin meer hebben. En dan, soms wordt een liedje gewoon 10, 20 keer zeggen, Dat kan eindeloos lang duren. Ja, maar het is dan meer stemmig vaak. En dat is gewoon wel erg leuk om, om te doen. Ik vind dat zelf ook leuk. Okay. En uh, nu zondag is er dus... Uh, in de, in de protestantse kerk met muzikale medewerking van het zangkoortje Ubi Caritas. Maar Ubi Caritas is ook specifiek een uh, Thaisee-liedje. Maar goed, je kan dan zeg maar gewoon instappen en het kan tot diep in de nacht doorgaan tot mensen geen nou, zin meer hebben. Ja, dat valt er mee. Dat maar er wordt er ook altijd wel ook een meditatief momentje ingelast dat mensen even stil zijn. En Stop, stoppen! Kunnen reflecteren. Oh, oh. En eh, ik moet ook even goed nieuws zeggen: ze worden toegelaten in, ook in Amerika. Christenen worden nu ook echt met open armen ontvangen. In, uh, in Amerika had ik gehoord van Donald Trump. Okay. Die werd eerder niet zo goed. goed ontvangen, werd verteld. Zeker uit Syrië werd hij ontvangen. Dat nou, was dan kan ik weer broodje a Echt lulkoek gewoon. Maar goed, hij maakte weer een mooi verhaal van. Goed, we waren bij Zandvoorts Berichten. Hou er ook weer bij Zandvoorts Ja, hou je erbij. Ja. ja, ben je gek geworden of zo? De Jawel. bouw van de natuurbrug, Zeeport die gebruikt zal worden om de Amsterdamse waterleiding... Duinengebied te koppelen... Aan het Nationale Zuid-Kermelandpark. Uh, voor het redelijk, de overkappingen van, uh, van de zeeweg is nabij. Ik ben gisteren, of gisteren, vanochtend onder door gegaan. Ah. En ik had een, uh, een echtpaar voor me. Die durfde, denk ik, niet of zoiets. Die reden 20, 30 kilometer daar. Heel voor me zo, wow, wow, gaan we het eronder door of niet? Kan het wel. Z zijn er geen dieren in die tunnel? Zijn ze allebei bukken ook? Ja. Oe, ja. dus, ze waren misschien bang dat er dieren in die tunnel zouden zitten. Nee, die dieren gaan over die tunnel heen. Nou goed, we zijn ermee bezig. We zijn ermee gestart. En het moet media 2017 moet het klaar zijn. En dat is het één groot gebied. En dan worden die herten ook losgelaten. Dat waren ze toch al? Nou, ja, ze worden losgehaald. Ja, ze zijn overal. Nee. Nee, nee, maar ze kunnen niet in het hele gebied komen. Dat is het. Kan, okay. dat, dat kan straks wel. En dat zal binnenkort ook alweer gaan gebeuren, natuurlijk. Dat ze ja, ja, dat is afgeschoten worden, helaas. Ja, dat, is, dat mag nu, geloof ja. ik. Er is, een, er, er is nog een innovatiefonds in Zandvoort. Ja. Dat is per 1 januari gestart. En dat is een pot met geld eigenlijk, het fonds, waar de Zandvoortse ondernemers aan bijdragen. En om met elkaar extra investeringen te kunnen doen. Die in het belang zijn van ondernemend En dan heb je bijvoorbeeld een kerstverlichting, ik noem maar wat, in de, uh, allerlei initiatieven, sfeerverlichting voor vrije openbare ruimte, etc. En die zoeken nog mensen. Er worden nog mensen gezocht die eventueel uh, in het bestuur kunnen gaan zitten. En uh, als jij durft, dan kan je dus uh, een mail sturen naar p.vandelft@zico.nl. Maar je kan ook uh, uh, naar, naar Zandvoort zelf... Uh, innovaties.zandvoort.nl kan je wat sturen. Tot en met 12 februari. Bestuursleden mogen vanaf een aantreden niet tegelijkertijd... bestuurslid zijn bij een ondernemersvereniging of een stichting... of werkzaam bij de gemeente Zandvoort. Nou, oké. Okay, ik, ik wilde het net mezelf inschrijven. Oh. Maar ja, het mag niet. Nee, okay. Maar dat is wel heel leuk. Ik, op dat moment kan je, heb je gewoon uh, wat mee te zeggen over Zandvoort zelf. Maar goh, wat, wat lijkt jou nou leuk om uh, het dorp te verfraaien? Dat we meer toeristen trekken. Hallo, is en dat er wel geld voor? Volgens mij dat station Plein kost makkelijk geld. Ja, maar, het, maar dit goed, is een fonds dat zit los. En uh, het schijnt, dacht ik, ik weet het niet zeker... Nee? dat de ondernemers verplicht zijn om wat bij te dragen... dat het okay. in het fonds gaat. En ja. daar gaan we dus gewoon uh, een leuke bloemen voor neerzetten. Of bloemenmeisjes of weet ik veel wat ja. allemaal. Oké, okay. nou, het dus, uh, klinkt goed. Zandvoortse berichten. Ja, tot zover de Zandvoortse berichten. Het is tijd voor de Jolande Keuze, oh, dames en heren. Ja, Hij He is vandaag jarig Peter Schilling... En uh, hij ja. vond Peter Tom toen ook wel interessant. En hij dacht: daar ga ik een plaat over maken. En Tom zat natuurlijk ook in uh, Space Odyssey van David Bowie. Ja, geweldig. Gefeliciteerd, Peter. 62. Hartstikke gelukwensen. Chilling. Vandaag 62 geworden. Gefeliciteerd, man. En uh, maken we het leuk van. Hij uh, nee, uh, was geïnspireerd door uh, Space Odyssey. Van uh, Space Odyssey, nee. Uh, uh, ja, van David Bowie. Hoe heet dat nummer eigenlijk ook weer? De Space Odyssey. Brown Control uh, to Major Tom. Ja, Major Tom. Dit, dit heet dus ook Major Tom Fully Leuk Ja. Maar, goed. maar uh, hoe oud is dat nummer wel niet, weg? Oh man, jaren 80. Ja. Ja. Ja, dat dachtig. Altijd leuk als uh, mensen terugpakken naar oude nummers... die bij uh, heel veel mensen iets los hebben gemaakt. En dat deed Dave Bowie zelf natuurlijk. Later ook met asjes toe, asjes... We all know, meet the Tom's junk, Nou, ja. oh, god, dat heb ik eigenlijk nooit gehoord, inderdaad. Nee? Oké, okay, dat is... De nou, laatste tijd is al veel informatie over David Bowie geweest. Pas sleden was het natuurlijk een jaar geleden... dat hij uh, van ons heen was gegaan. Dus uh, dan kregen we in de wereldrijd door... natuurlijk weer een heel verhaal weer over David Bowie. Ja, daar is de wereldrijd door voor natuurlijk... om lekker oude meuk tevoorschijn te halen. Ja. Afgelopen week Dat is ook weer zoiets... Het heeft kopje die 83 zie ik hier. Oké. Okay. Uh, Afgelopen week was het ook het kopje Nieuwe muziek. Nou, dacht ik: Leuk, goed item in zo'n show: Nieuwe muziek. En toen kreeg je een. een uh, ja, die heeft een nieuwe plaat, maar dat hebben we niet. Een dat... remake van? Ja, bijna wel. Ja. Deze heeft een nieuwe plaat, maar die hebben we niet. Dit is een oud plaatje uit 2013. Oké, okay, gaat over nieuwe muziek. Verder: ja, uh, uh, YouTube bestaat zoveel jaar dat het album. Uh, uh, ja, Joshua Tree of zo geloof ik. Ja, dat was dan goede muziek. Ja, laten we er een stukje van horen. Met The Streets Have No Name. Ja, nieuwe muziek. Later, The Doors hebben ook weer iets uit. Ja, gingen ze uiteindelijk afsluiten met een stukje van The Doors... die iemand live in de studio speelde. En ik denk, nieuwe muziek. Maar blijf vooral luisteren naar de top 2000, zeg ik dan. Ja. Wat is dat? Doe dan geen kopje nieuwe muziek. En Er zat één vrouw bij, die zat zich ontzettend te irriteren. Die had wel wat nieuwe artiesten... waar ze bijna geen aandacht voor kreeg. Terwijl die oude meuken oude mannen, mijn leeftijd, dus zeg we maar allemaal, maar die zitten allemaal weer te, te raaskalken over oude dingen. Dat ik denk, ja, nodig ze niet uit of doe het kopje nieuwe muziek helemaal niet, jongen. He? Nou, maar, ik tot. heb ook zelf het idee dat de gewone jeugd ja? helemaal niet meer naar de gewone televisie kijkt. Dat zou ook nog wel eens kunnen, ja. En dus ze hebben gewoon eigenlijk geen uh, achterman meer. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, maar goed, daar kan je wel iets aan veranderen. Dan bereik je inderdaad de maar jeugd Ik nu, vind he? dat uh, ja, de, de wereld door, toch een opvoedkundig uh, iets heeft. Dat moet ja, ons ja. opvoeden. Maar degenen die uh, opgevoed moeten worden, die kijken er niet naar. Uh, nee, dat is, nou, maar goed, ik dwing mijn uh, kinderen wel om te kijken soms hoor. Ja? Ja, als oh, ik zeg na zeven uur uh, aan tafel zit... dan jongens, je mag televisie kijken, maar wel de wereldrijdoren. <laughs> Want wij betalen met z'n allen Matthijs van Nieuwkerk. Ik vind dat je er iets van moet leren. Zo ja. is het ook nog een keer. Maar het is al veel te braaf, Houd toch op. Maar ja, ik heb uh, nog wel een heel braaf verhaal. Ja, vertel. In het Belgische Gent het was gisteren, dus echt, uh, dit is hot nieuws, een enorme ketting van mensen te zien... Het was nou ook zo dat de stadsbibliotheek die ging verhuizen. En naar een nieuwe vestiging. En 1200 mensen hebben geholpen bij het verhuizen van de stadsbibliotheek. Want ze hebben met, er was een ketting van 1200 meter lang. Met allemaal mensen op een rij. En die hebben alle boeken gewoon doorgegeven. Ah, Aanwag grappig. Leuk hè? Ja. En er was echt een jongetje die, die, die het vond helemaal geweldig. En er waren 873 kinderen bij. En het waren 1250 kinderboeken. Die werden dus gewoon in een uur verplaatst. En de rest zo. van de boeken wordt bij de officiële verhuizing in maart verhuisd. En uh, op 10 maart is dan uh, de officiële opening. Ik vind het gewoon wel een leuk initiatief. Het is uh, leuk om, ik, uh, om de boeken weer onder de aandacht te brengen. Ja, ook. En misschien komen ze wel, uh, komen ze wel in een Guinness Book of Records of zo. Van de, de Lansing. Op... Langste... En wat is dit boek? Nou, daar staan we nu in. Oké. Okay. Ja, ja, Leuk hè? En ik ben wel benieuwd of die hele oude boeken ook van hand tot hand gingen. Nee, dit was de kinderafdeling. Oh, we hadden alleen de kinderafdeling. En De volwassen afdeling, ja, die hadden geen zin, want die moesten allemaal naar Matthijs van Nieuwkerk kijken. Oh, Anders ja, wisten ze wat. Ja, ja, ja, nou genoeg over die man. Ik blijf er zelf ook onder kijken. Hou erover op, joh gek. Eh, goed, het is de tijd voor weer wat aparte muziek. Ik kwam me tegen op internet natuurlijk, waar je nog wel nieuwe muziek kan vinden. De band heet Challenger. Oh nee, de band heet Fred Thomas. En het doet heel erg denken aan Popular van Nara Surf luister even en het heet voice over en zo wordt het ook een beetje gezongen Als een soort voice over Just to be considered As possibly something more than just a cloud of distressed emotions A custodian of regular feelings So much of the time and speculation Snark and argument But that Dirty Boots video from when I was a kid after it happened, everyone was swimming. Everyone was in love, and nobody cared. In my dreams, I get visits from every beautiful being who's ever left me. They kiss my face, they tell me they miss me, they love me, they want to protect me. I say I miss you too. I'm trying to be something better for you. I'm trying to scratch. De band heet uh, Thomas, Fred Thomas om volledig te zijn. Voice over, ik heb zelf echt een zwak voor dit soort dingen. Waar iemand half doorheen praat, niet reppen, maar doorheen praat. En het doet erg denken aan Narasurf Surf en Popular. Uh, hoe ging dat ook alweer? Luister even. Luister even. Nou nee, goed, misschien. Ja. ja, goed, het is in mijn, mijn hoofd dat het meer op elkaar lijkt als als je naast elkaar draait. Macht het niet uit goed. Het uh, is toepaklesuit loopt dichter het einde van dit radioprogramma alweer. Uh, maar volgende week zijn we er gewoon weer hoor. Dit denk nou, Dan zal we stoppen stoppen. Nee, dat niet. Echt, ja. We zijn moeten niet... ons echt weg. Echt weg. Uh, echt slepen. Doen. Eén van ons moet gewoon doodgaan. <lacht> nou ja, zeg nu ze even normaal, gek. Wat een teksten. Goed. Uh, ja, wat, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Ik zit nog even te kijken in de krant. We hadden het net al over de advies-levensstijl. Wat kunnen we doen tegen verouderingen? En sommige mensen zeggen dat we al 150 jaar oud kunnen worden. Mensen die, zeg maar, nu rond de 20, 30 zijn, dat schijnt al te kunnen. Och, Ik weet niet of we dat dus willen. We zullen tot ons 80ste doorwerken. Nou ja, we moeten rijden, wel doorwerken, he? maar we moeten. Op een gegeven moment met de basisinkomen. En gewoon met een, met een activiteit, want leven is bewegen... en als je met die beweging dan geld kan genereren, is het toch voor elkaar? Je moet alleen die beweging leuk maken. Je moet één zijn met de beweging. Niet denken, ik ben met deze beweging bezig, maar straks mag ik dat andere doen. Dat vind ik leuk. Nee, je bent iets aan het doen wat je leuk vindt, waar je geld mee genereren. Dat is het opzet. Dan kan je heel oud worden. Ja, maar waar genereren je geen geld mee? Waar, waar, hoe bedoel je? Wij hier? Nee, ja. wat wij nu doen... Dat nee. de mens vermaken. Nee, dat klopt. Maar ik heb, ik heb een ander klusje waar ik wel wat geld mee kan genereren. Aha, okay. Dus ik ben wel in beweging voor geld, zeg maar. Maar we zijn in voor vernieuwing. En vandaag gaat het beginnen, de vernieuwing. Ja, klopt. Want ja. vandaag is het Chinees nieuwjaar. Precies. Ook al bekend als het Lentefestival of Lentefeest. En uh, het feest wordt gevierd door vrijwel geheel Azië. Dus het is daar echt de, de, de, de dikke pret daar. En overal waar een duidelijke Chinese volksgroep zich gevestigd heeft... En uh, het is dus gebruikelijk. Dus dat wil ik even met nadruk zeggen dat men schulden betaalt. Dat men nieuwe kleren koopt. En dat het huis wordt schoongemaakt. En er is gewoon ook een groot familiemaal. En de goden worden geëerd. En de mensen geven elkaar cadeautjes ingepakt in rood papier. En in rood papier verpakt vuurwerk wordt afgestoken. Dus eigenlijk moeten we vanavond onze... Uh, uh, richten en op Amsterdam, en daarna daar hebben je zo'n Chinees buurtje. Want heb je nou ook een Chinese wijk? Nee, nee daar is te klein voor. Ja, echt mee, dat wel. Oh. Nee. Okay. Je hebt wel de Chinees, maar uh, niet de Chinese wijk. Maar het wordt nee. dus wel traditioneel gevierd met drakendansen en leeuwendansen. Want Nian was een mens etend prooi die in het oude China, die ongemerkt de huizen kon niet, uh, binnendringen. Maar uh, Nian is wel gevoelig voor hard lawaai in de kleur rood. En dus daardoor wordt hij dus door vuurwerk. En door veel rode dingen in huis wordt hij verdreven. Oké, okay, het is de, het jaar van de haan, wordt, het geloof ik. Hè? Ja, precies. Het jaar van de haan. De haan, ja, oké. Okay. Dus nou ja, de mensen die dus in het jaar van de haan geboren worden... het wordt hun jaar. Dus ja, uh, ja. ik lastig. ga nog even kijken wat ik daar nog over kan vinden. Ik, uh, ja, ik hoorde laatst iemand over die zegt, nou ja, bepaalde dieren ja, van mensen wonen, uh, zijn geboren in een bepaald soort jaar. En die kunnen dan niet met andere mensen overweg. Want die zijn dan bijvoorbeeld een uh, hagedis of een hond of weet ik van wat. En ja, daar kan je dan uh, een, een soort horoscoop op maken, geloof ik. Ik uh, blijf altijd ver weg van dat soort dingen. Het, het boeit me altijd niet. Er nee. is dus altijd heel veel tekst. En uiteindelijk denk ik, ja, ben ik nou wat wijzer worden? Nee, ik ben al in vijf minuten verder geworden, uh, gekomen. Zeg maar verder gekomen. Verder maar de haan is dus waakzaam en alert. Ja? Dat gaan we dit jaar ook terugzien. En het is op zich een veelbelovend jaar. Maar goede resultaten worden pas bereikt na de nodige inspanningen. In de, en in de loop van de jaar. het jaar zal hard werken worden beloond. En minderheden zullen zich dit jaar duidelijker profileren. Lang onderdrukte spanningen komen ook hier aan de oppervlakte... En dit kan politiek gezien de nodige instabiliteit opleveren. Nou, je hebt het al oh ja. gezien, de eerste slachtoffer is al gevallen. Ja. En ik zie dat de jij zorg. al in slaap valt, dus uh, nou, laten we dan maar ja, even... Ja, het is allemaal van die algemene taalgebruik. Denk, ja. Tuurlijk, we zagen dit aankomen. Dat er fouten zijn gemaakt in ja. het verleden, dat we maatregelen hebben genomen. Ja, precies, En maatregelen hebben genomen en uiteindelijk, ja, moet je gewoon uh, je weg. Ik zal nu een ja. ontslag aanbieden aan zijn majesteit de koning. Go, ring in. Oh. Ik ga allemaal groot. Ja. Rutte, spreng je later. Ja, Art. Dag. Bedankt. Nou goed, dus nou, dat was even het jaren in het kort wat er allemaal gaat gebeuren. Heb je meegeschreven? Zoek het anders nog even op voor jezelf. Goed, Lucas Hemming heeft al iets nieuws uit, maar pak even een oude. Hier, met Toepak Leeft, welkom. Dames en Lucas Hemming. Oh, leuke gast gewoon die af en toe weer met nieuw muziek komt. Dit was Writing hier bij Toeboekleef. Het is vijf minuten voor negen. Blijf een beetje grijs achter, maar... Dat ja, is helemaal geen reden om weg te blijven uit Zandvoort. Er is altijd wel een activiteit hier te doen. Zeker weten. Er ze zijn altijd leuke dingen zijn hier te vinden. Misschien nee, moet ik straks nog even de agenda doornemen. Dat is misschien nou ja. wel een aardig idee. Goed. Uh, de, de, de, de, de, ik zag gisteren ik een vandaag te kijken het programma dat ik altijd regelmatig kijk. Nu zijn ze bezig met organen in varkens. Met, ze zijn bezig met onderdelen te maken van een mens in een varken. En oh. ik had al eerder natuurlijk die muis gezien met het oor op zijn, op zijn rug. Toen dacht ik, nou, van, ja. word, is dat in godsnaam gemaakt? Je was toen ook in South Park. Was... Een muis die had een penis op zijn rug. <laughs> Weet je, dat was voor die ene leraar, want die wilde toch wel weer, uh, weer terug. Hij was vrouw en die wilde weer man worden. En toen Geen hadden ze al. dat dus gedaan <laughs> en die rende dan de hele tijd weg. <laughs> Hij, dat hij vond is echt het heel grappig. Hij vond het jammer dat hij eraf gehaald was. Ja, ja precies. Ja, hij, hij wil, weer terug. Ik wil hem terug. Ik wil hem terug die penis. Ja. Ik mis hem toch wel even. Nou, ja, laten groeien op een rug van een uh, muis. Nou goed, dat oor ook. Denk ik denk nou, is dat nou echt gewoon zo gegroeid? Nee, is dat een stukje plastic hebben ze ingebracht op zijn rug en daar is zijn huid overheen gegroeid en dat hebben ze natuurlijk uiteindelijk eraf gehaald. Dus niet dat er zomaar een oor aan groeit. Dat dacht ik eerst. Maar goed, nu zijn ze wel met organen bezig in dus een varken. En dat schijnt wel heel bizar te zijn. Heel veel mensen zijn in een bank dat je ook al even varkensziektes kon krijgen natuurlijk. Maar ja, nou, volgens mij is dat straks allemaal niet nodig... want we gaan een heel gezond leven. Dat hebben we met ons al, al afgesproken natuurlijk. Okay. Nou, hebben we nog meer opmerkelijke dingen die ons uh, bezig beelden? Ja. Ja? ja, de Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt... want die heeft uh, vorige week een tram in Wenen gestolen... tijdens de plaspauze van de trambestuurder. En uh, de trammaatschappij heeft bekendgemaakt... dat de 36-jarige die een oud-werknemer was... die een tijdje geleden was ontslagen... Maar uh, hij zei zelf dat hij een opwelling had ge gehandeld. En hij uh, had dus gewoon de lege tram op opengemaakt. Toen hij naar de zee ging, reed hij mee weg. Maar de tram kon tot stilstand geworden. naar minder dan twee haltes door gewoon de elektriciteit van de leiding af te halen. Zo moeilijk is het allemaal niet, hè? Nee, zo moeilijk is het allemaal. Maar, niet. maar ja, je, je denkt, van zo'n tram die gaat over rails. Ja, ik ga er vandoor. Nou, oeh. Ik ga er ja. vandoor. Ja, ja, tot het einde en dan de eindstop. Misschien door het standblok heen en kijken of ik die tram, eh, tram vrij kan rijden. Of yes. zoiets. zoiets. Vandaag ja. wel een uh, mooi stuk te lezen over hoe mensen reageren op het feit dat uh, Erbehar van der Luin natuurlijk ernstig ziek is. Hij ja? ja, was al eerder had hij prostaatkanker. en Nu heeft hij dus weer uh, iets bij zijn longen zitten geloof ik. En uh, nou, het is afwachten hoe dat gaat uh, verlopen. Hij wil nog wel zijn functie als uh, uh, burgemeester in Amsterdam blijven voldoen. Uh, gepaalde taken gaat hij aan andere collega's geven. Er zijn ook best wel jonge kinderen als ik zo kijk. Dat wist ik helemaal niet. Ja, enfin, mooi, vrouw, mooi vrouwtje aan de hak geslagen ook zie ik op de foto. Nou. En onder andere zijn uh, wat mensen die ze op straat hebben geïnterviewd. Iemand op, op, de, op de markt die zegt van ja, geschokt. De man, ja, de man straalde vrolijkheid uit. Deed iets voor Amsterdam. Was echt een Amsterdam. Zou je jammer vinden als hij straks niet meer burgemeester is. Dus wel, wel uh, ja, mensen die echt begaan zijn met hem. Dat is uh, goed om te horen. Vetter, oh, ja, ik zie dat jij naar Adèle uh, de Bloemendaal. Nou naar ja, ze is gisteren stil te begraven. Ja? En het heel toevallig. Had ik afgelopen zaterdag of zo dat ik dan toevallig een interview van haar zag met Tette Braak. Oké. Okay. En uh, toen was ze dus uh, wat jonger. En uh, van de week liet ze weer een interview zien dat zij dan stiekem, en nou niet stiekem, maar dat ze een, op de tachtigste een nacht in het Amstelhotel heeft geslaven. Maar eigenlijk verveelde ze zich toen weer. En toen is toch met iemand gebeld en die heeft ze toen naar huis gebracht. Oké. Okay. En dan was ze zo broos. Maar toen ze bij uh, Tette Braak was, was het echt zo. Stoer wijf gewoon, weet je wel. Dus ik weet niet of je het nog leuk vindt... om een heel klein stukje van Lou wil doen, maar... Nou, een klein stukje van Lou dan. Ja, ik ja, heb ze... geen idee. Ik bedoel, het is echt een beetje voor mijn tijd. Weet ik heb je echt niet, iets, hè? Ik heb er iets van meegekregen. Want het van... is bij de carnaval, dames en heren. Oh ja. Er ligt een lijster in de la. Ja. ja. <lacht> <Yes>. <lacht> dames en heren, dit was vroeger nog bij Avro Stop op te bekijken. Nee, wat ik meegekregen heb. En ik heb ook nog het gedeelte van haar gezien. Het is wel een stoer wijf geweest, gewoon. Ja. Stoer, mooi wijf ook wel. Denk ik, ja. Um, ja hoe oud was ze dan ook weer? In de 90's? Dat nou, is 84 gewoon. 84. Oh, mooie leeftijd. Goed, maar, nou, dus, uh, to uh, ja. tot zover. Toebak leeft. Ja, tot volgende week. Maar we weer. gaan het weekend in. Uh, prettig weekend maken we wat van. We spreken al volgende week weer met een complete aflevering.